Jadie van met het NOS-journaal. Iraakse regerings milities een stadje binnengetrokken... dat al maandenlang werd belegerd door IS-strijders. De Amerikaanse luchtmacht heeft stellingen gebombardeerd van IS... en er zijn ook hulppakketten afgeworpen boven het stadje, Ammerli... in het noorden van het land. De VN waarschuwde eerder voor een massamoord in Ammerli... als IS de stad in handen zou krijgen. Het Nederlandse bijwerkingencentrum Larep gaat onderzoeken of mensen met een bepaalde genetische afwijking agressief worden van antidepressiva. Dat meldt het KRO-programma Brandpunt. Een verband tussen agressie en antidepressiva kan gevolgen hebben voor het voorschrijven van die middelen. Maar ook voor mogelijk honderden strafzaken, zegt een strafrechtadvocaat in het programma. Elf van de 32 leden van het nieuwe kabinet in Thailand zijn hoge militairen die geen enkele politieke ervaring hebben. Ze zijn bondgenoten van de premier en zijn in veel gevallen hoofdrolspeler geweest tijdens de politieke onrust in Thailand. Enkele van de nieuwe ministers waren als militair betrokken bij het neerslaan van de betogingen in 2010. In die periode kwamen 90 mensen om het leven. In delen van Zweden en Denemarken zijn door zware regenval wegen ondergelopen en ook het treinverkeer werd belemmerd. Bijvoorbeeld in Kopenhagen en in de Zweedse stad Malmö heeft de politie tientallen mensen uit bussen en auto's gered omdat ze waren vastgelopen. In de eredivisie heeft Ajax zijn tweede op een tweede opeenvolgende nederlaag geleden. Het verloor met 2-0 van FC Groningen. Vorige week verloren de Amsterdammers van PSV. Dat won vandaag weer met 2-0 van Vitesse. Pex Wolle heeft na drie zegens op reis zijn eerste punten verspeeld... door met 3-1 te verliezen bij NAC Breda. Het weer... De buien nemen vanavond af, het klaart op en dan kan er in het binnenland een misbank ontstaan. De temperatuur ligt vannacht tussen de 10 en 13 graden. Vanaf morgen rustig, tamelijk zonnig, droog en iets warmer zomerweer. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Zahoka van de ANWB. In de randstad staan de fiets op de A9 Alkmaar richting Almstelveen. Daar staat vijf kilometer tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Dorp. Dat komt door een gestrande auto die blokkeert bij Knopend Badhoeverdorp de rechte rijstrook. Tot zover de verkeersin... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dit is ZFM Race Radio.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 Lê le Se eu te pegar, você vai ver Lê le Você jamais vai me esquecer Lê le Se eu te pegar, você vai ver. Lê le Você jamais vai me esquecer Verga一起 kozena, government Silver Lê le le le le statistics Se eu te pegar, você Lele, leele, leele, le, seo si te pega, você vai ver. Lele, leele, leele, le, cê jamais vai me esquecer. Ah, seo si te pega, você vai ver. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl Me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 I've written it down the way that things played out when she was kissing him how I was confused about now she should figure it out while I'm sat here singing la, la, don't with my la, la, la, love, love that heart is my shoulder.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 God knows I'm singing I Don't, don't laugh when love that heart is I have been Walked the desert Swim the shore Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia.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 Jouw Italiano vero. Hallo, party people, this is Captain Kim speaking. Welkom aboard Board, Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to eat pizza. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.